9. Straks meer. Fraude met huur- en zorgtoeslagen. CDA-Kamerlid Omtzigt wil van de bewindspersoon meer bijzonderheden... over de 280 gevallen van de zogenoemde systeemfraude... die de FIOT heeft afgehandeld. Dat zei Omtzigt in een reactie op de brief over de fraude... die wekers vannacht naar de Kamer stuurde. Het CDA spreekt van een explosie van fraude... omdat van de 280 gevallen zich meer dan de helft... de afgelopen anderhalf jaar heeft voorgedaan. Omtzigt is bang dat de fraude veel geld gaat kosten. Hij wil dan ook van de staatssecretaris weten hoe groot de schade is. Verder vraagt hij zich af wat de staatssecretaris heeft gedaan om de fraude te voorkomen of te beperken. De lente is tot nu toe de koudste sinds 1976. De gemiddelde temperatuur ligt met 5,4 graden, bijna 2,5 graad onder de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Meteorologen wijzen verder op de droogte. Met iets meer dan 50 mm is er de helft minder gevallen dan normaal het geval is. Weer online wijst erop dat in 1976 na de koude lente een hele warme zomer volgde. Maar het station voegt daaraan toe dat er geen oorzakelijk verband is. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd op doelen in Syrië. Dat melden anonieme bronnen in de Amerikaanse regering. Vermoedelijk was de Israëlische aanval gericht tegen de aanvoer van wapens voor de terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Eind januari voerde Israël ook een aanval uit op een konvooi in Syrië. Het Australisch Olympisch Comité eist van de sporters volledige medewerking bij alle vormen van dopingcontrole. Zodra een atleet moeilijk doet, kan hij of zij worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van een reeks dopingschandalen in Australië. Een aantal rugby-spelers en Australian-voetbalspelers zijn onlangs betrapt op doping. Rugby en Australian-voetbal zijn de populairste sporten in het land. En de dopingzaken hebben veel stof doen opwaaien. Het weer zonnig, alleen in het noordwesten en zuidoosten ook wat bewolking. Het wordt 12 tot 15 graden langs de kust en 17 tot 20 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Wanneer het lekkere weer is, de natuur in pleite lacht. Hapbaas is mooie roepen, maar haar kusje voor de dag. De meisjes maken stijve platteljotjes in de haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel ze gaan naar nu die verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is. En dan roept zij uit dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst deelt, de breden ze weer, haar vaaier op kom. Maar potsel roept ze geel, de zee zit in mijn we gaan aan de zand. Oh.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 En haar vader was dan Toon Jansen. En de, hem, haar moeder was Keetje Rolvers. En dat is het eiland naast het Zwarteveld. Het eiland van Rolvers. En dat waren mensen die een groente deden. En dat dan te voet en met een handkar naar halen naar de markt brachten. Maar in ieder geval hadden die een dochter. Dat was Keetje. En aan grenzen. Op het Zwarte Weld stond een huisje leeg. En toen Toon Rolvers. jachtopzichter mocht worden bij Quarles. Hij was eerst nog. Uh, in dienst geweest bij, uh, bij de Oude Hondschoten. Die werkte voor Vauwtje. Maar Toon werd aangenomen bij Quarles en toen kreeg hij dat huisje. En op het eiland had hij uh, Kee Rolvers leren kennen.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 Maar we hebben het nou weer zwarte veld. Dan is dat misverstand meteen opgelost. Ja, dan is dat zeker opgelost. Het was anderhalf uur van, van vogelzang lopen. Maar ook anderhalf uur van, uh, van Zandvoort af. En, en maar ze verbouwden verbouwde groenten, Harry, daar. De, de familie Rovers die verbouwde groenten. En die hadden ook wat koeien. Dus op, waar mijn moeder dus met de vader woonde met Toon, uh, toon Jansen en, en Keetje...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 De, de, de koster, ja, hier had je de oude watertoren en een staartje naar beneden. Daar zat bij de man dan de, de kapper. Maar die was ook koster. Er is een broertje overleden van mijn moeder. Ja, dat gebeurde daar ook natuurlijk. Toen hij twee was, maar gelukkig was hij gedoopt. Dan, er was een dokter bij geweest, dat had voor gezorgd dan. En er was niks meer aan te doen, het ziekenhuis had ook geen zin. Dus het jochie is gestorven, Pieter reette die...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 het land gelden niet op volle zee Dus ik neem je na maar mee Gun me vaarwel En vergeef me dat ik hardop Alle passen tel Laten we dansen Laten we dansen Liefste Dansen aan zee Afscheidspans Aan de waterlijn Dansen aan 1 Voor je tranen Twee Voor de mijnen drie Voor de horizon Waaraan we Verdwijnen. Jij wist wel wie ik was, Zwaaien met mijn jas, mijn armen wijd en leeg, en een Naar de warmte van die wacht. Twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Zeg dat het niets was, en zeg dat ik droomde. Zeg dat ik gek was, Dus zeg dat ik droomde.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 In de stoep. Daar was Nobi een straatje aan het maken. En Nobi was er eentje van, uh, van Kraaienoord. Die man die stond altijd alleen te werken. Want heb ik wel eens gevraagd. Die was veel te vriendelijk. Die kende alle zandvoortjes. En als, dan lieten ze maar apart werken. En dan kon hij ook niemand aan het ouwe houden. Maar wat wij nou weten... Uh, ja, ik hoor dus, nu een zo'n bijnamen. Maar ik weet niet van wie. Gerrit Botje was uh, van, van Kerkman. De, die, van de antennes. Dat was die goede voetballer van San van Meijen. En die andere Gerrit Botje. Die reed, reed altijd met zijn trekker. Gas naar het strand. En, en, en uh, die hielp ze ook altijd mee opbouwen. Die zat in het Noord achter de. achter de waterzuivering. En dan ontbrak er... waarom was er die dag televisie? Want het is dezelfde dag dat Anto Geising uh, kampioen werd daar in Spanje. Dat die uh, Hirohito van de Mat uh, wierp. En dat hebben we nog met Gerrit Botje gezien. Omdat de antenne was klaar en de televisietje stond beneden. Piccolo is van de veld, he, die woonde achter ons. van de... Ja, daarom heette die vrachtwagens ja. ook allemaal... Die van zijn ja. kleinzoon nu. Die heet allemaal Piccolo. Maar Piccolo zelf is een heel bekend Zandvoets Ook in alle toneel In de wurf. In de wurf. Ja, is een hele. Dan van Bethes die wandde hier achter. Zwarte Jaap, zo, achternaam werd ik eigenlijk niet. De jongen staat ook al over een eindje bij de renningmegaarden. Zwarte Jaap? Ja, hij werkte voor Balk. Nou, luisteraars. Als u de achternaam weet van Zwarte Jaap. Hij belt dan even 5730393. Nou, Rabatje, dat was de voorzitter van Zandvoort Meeuwen. Wat is zijn echte naam? Schuiten. Oké. Okay. Schuiten. En Rob, die heb ik nog heel lang in Heemstede gezien. Heemstede wonen een paar oude dus. En dan gingen we bij Rob nog wel eens even een bak koffie doen en even over Zandvoort praten. Die is helaas overleden ik had hier nog een golfballetje liggen een mannetje bol dat was een grote caddy op de op de mannetje van de maan heette die de kenmer. op de kenmer was ja. die caddy maar dat was een van de, van de van de bekende mannetje maan mannetje van de maan wat ik nou zo leuk vind hier in Zandvoort... heb je bijvoorbeeld pension blankenbeel ja. ja en en was een koning maar ze nou Achter meneer Koning fietste. En, en je wou als schooljongen uit de wind uh, fietsen. Uh, en uh, hij zei jongen wegwijzen. Uh, en je zei dan blanke beelden en fiets je nog achterna. Dat doordt ze niet te zeggen. Nou heb je pensioen blanke beelden. Als je tegen meneer, uh, meneer Kruijnhout zei. hij uh, de rot. Dan ging hij achterna. Dan, dan, dan, dan, ik zie me nou al pensioen de rot hebben. Ik, ik vind het allemaal alleen maar uh, mooi. En bij ons kwam eens een keer in de café in uh, Jaap Hollenblok. En die, uh, dat was een, uh, die wilde nog even met mijn moeder praten in uh, in het café. Was een oude kolenboer. En nu was hij in zijn goede doen en had hij zich met de auto naar Bentford laten brengen. Hij kende mijn moeder goed van vroeger en die gingen samen. Uh, en toen kwamen ze bij mij in de keuken en dan zei ze: dat is uh, meneer Hollenblok. Dat is een oude vriend van me. Uit Zandvoort dan. Maar uh, hij heet... Uh, nou, ik zal het zelf wel zeggen. Zeg, ze zeggen, breng hem eventjes een uh, biertje. Nou, ik ga erheen. En ik zeg, uh, alsjeblieft meneer holleblok Maar dat was een scheldnaam. Die man die had een... Aangepaste schoen. Hebben we al een keer een ongeluk gehad. En in Zandvoort is een holleblok Een klomp. En een holblok. Holleblok is een klomp. Dus ik zei heel per ongeluk tegen die man, uh, meneer Hollerblok uw beertje. Maar mijn moeder heeft dat weer goed gauw gehoord. Joop de Krul, dat is de kapper in de Haldenstraat. Die zou ik nooit vergeten. Mijn vader die verkocht papier. En de kappers gebruikten vroeger perkament achter je hoofd. Dan zat je achterover en, en dan rolden ze dat perkament. Of niet, om, om zuinig te zijn. Maar ze hoorden dus bij de volgende klant dat perkament achter je hoofd op te rollen. Mijn vader verkocht dat. En dan zei hij, breng even een, een, een pakje bij meneer Schaap. Ze zei hij niet, ja op de krul, want anders was ik dat ook nog gezegd. En dan uh, een bonnetje erbij en dan kwamen ze later betalen. En dan bracht hij het perkament bij hem. En dan zei hij, zeg tegen je vader dat ik ook knip... Ik zeg, dat zal mijn vader wel weten... want het is toch voor de kapper... nee, maar dan kan je... ook eens een keertje niet bij Spoelde laten knippen... maar ook eens een keertje bij mij... en zo ging dat vroeger altijd in Zandvoort. Ja, Spoelde was jullie buurman. Dat was de buurman, maar... De, maar hoe heel iets eigenlijk... dat knippen en scheren... En dan zei, als mijn moeder zei, je moet naar de kapper, dan ging je daar. En ik weet nog niet wat het kost. Dat, is weer, dat was wat anders. Maar dat ging je niet bij man en later de krul laten doen. Maar zo waren die het altijd bezig. Je kan het ook wel eens bij mij halen, snap je? Harry, eh, wat ik ook van jou weet... we gaan eventjes, eh, Jij hebt een uitspraak, een Franse uitspraak. Maar ik ben benieuwd of de zandvoertjes weten wat dat betekent. Kan je die uitspraak nog even keurig in het Frans... Uh, voor mij vertellen. Ja. Vroeger waren in Zandvoort uh, Franse soldaten ook ingekwartierd. Hè? Dat is de andere oorlog geweest. Ja. En nu is er, heb ik op een deur gelezen. Hier in Zandvoort? Van, ja, hier in Zandvoort. Sausser, Ansavé, Nibel. Nog een keer. Sausser, Ansavé, Nibel. En dat heeft toch veel met Zandvoort te maken. Weet u misschien wat dat betekent? dus, als u weet wat Sachier en Savé Nibel betekent, bel dan even 5730393. We gaan even naar de muziek. muziek, maar we hebben intussen iemand aan de telefoon. Goeiedag, met Maria Schuiten. Dag Maria Schuiten, dit is Pieter Joustra. Hallo Pieter. Dag Maria. Maria, je had een oplossing. Voor ik Harry. Had geen oplossing, nee, dat is nou niet hetgene waar ik voor belde. Maar vertel dan. Um, ik, uh, ik ben hier in Zandvoort en ik ben de eerste zeg maar, 18 jaar van mijn leven heb ik mijn jeugd hier doorgebracht. Ja. En meneer Van Dursel had het net over, over Rob Schuiten, Rabbel. Dat was mijn broer, die vier jaar geleden over. hij zit mee te luisteren nu. Ja. Oké. Okay. En ik werk... Roy. S sinds vandaag werk ik op de EHBO-post, op de rotonde. Dus het is een beetje weer terug naar vroeger. Ja. Enzovoort. En ik was dit programma aan het volgen. En ik herkende zoveel van wat meneer vertelde over winkels en zaken en jeugd en zandvoort... En bakkenhoven en nou noem uh, zo van als je ergens dan heel lang niet geweest bent, dan is dat heel leuk. En toevallig zat ik vanmorgen uh, een boekje te kijken wat ik ooit is uh, van iemand gekregen heb. Dat heet Zandvoort van toen, waar ook uh, mijn tantes in staan die toen bij de Wurf speelden, die Zandvoortse folklorevereniging En uh, daar staat ook een foto in van de strandtent van de vader, de opa van mijn uh, de vader van mijn vader, dus mijn, uh, mijn opa. En die had hier... Opa-rabbeltje. Opa uh, opa-rabbeltje, ja. Weet je en... waarom die ja. zou heet, hè? En, ja, en die had... Uh, die staat ook in het boekje als zijnde met die naam. Want Kees Maria, Rabbeltje... Maria, weet je waarom opa-rabbeltje heette? Ja, nou, mij is altijd verteld van Rap van de Tong. Juist. Ja, woorden ja. heel snel. En dat, uh, dat zit in de genen, zul maar zeggen. Ja, maar... Uh... <laughs> En maar die had dus een strandtent en ik vermoed dat dat ongeveer op de hoogte was van waar ik nu op de zee kijk. Op de rotonde, want als de oude watertoren ongeveer op dezelfde plek heeft gestaan. Iets als de meer naar Eirke, rechts. Is dat zo? Ja, als, u, als u met uw bips naar de zee staat. Ja? Dan is het meer naar, uh, naar links. Ja, dat dacht bij de Rozenobelstraat was dat toen. Rozenobelstraat, ja. Okay. Nou ja, maar als u, u... Kinders, als u nou een kind naar mijn huis komt, dan vind ik wel gezellig. Oh leuk, ja. en waar woont u? Uh, dat dat legt Pieter nu uh, wel uit. Dat is het landgoed uh, Manspad in Heemstede aan de uh, Heemstedse Dreef. Gaan we een Zandvertse Dag maar houden. Ik heb nog uh, pas de manpadroute gefietst. Nou, Weet dat is een landhuis gaan. en als je dat ingaat dan is het het koetshuis aan de linkerhand en daar woont Harry van Deurzen. Oké, okay, nou ik ga het googlen en opzoeken. Maar ik vond het wel erg leuk om die foto te zien. Zeg maar van zo'n strandtent, professorisch met een beetje een doek eroverheen. En zo'n tijl met water met van die ijstaven erin. Waar dan de kogelflesjes in lagen. Schitterend mooi, hè? En... Toch? Ja, hartstikke leuk. Ma Maria, enorm bedankt dat je even belag. wilde bellen. Wil je dat doen? Ik geniet van het programma en ik kom zeker een keer zand voor kletsen bij u. Kom doen. We gaan weer okay. verder. Welkom. Bedankt voor het bellen. Joe, dag. Maar ja, nou zit ik nog steeds met uh, de vraag... Nibelle. Uh, we hebben nog geen luisteraars gehad. Straks komt het de oplossing. Tegen het einde van het programma, zullen we vertellen wat was. Harry, we gaan verder. Wat hebben <laughs> we nog maar een klein stukje? De kroegen. Je hebt een eigen kroeg. Vertel ons wat over de kroeg. We, we hadden een eigen kroeg in, in Bentveld. Maar, we, we hadden maar in Bentveld. Op de hoek van de trambaan, van de weg. Oké. Waar nu een restaurant is dat al tien verschillende eigenaren heeft gehad. Juist, en we rijden net langs en het is weer verbouwd. Maar toen is het even een tijd een wereldkroeg geweest. Dat komt omdat... Uh, en dat was van de familie van Deurzen? Of, uh? Wat mijn vader had gekocht van Seiders. Van, uh, ja. Toen hij van de kenmen wegging, gingen we naar, daar naar de kroeg, had hij gekocht. Het dus je... voordeel was dat we daar uh, tot drie uur open mochten blijven. Maar moest je en... er ook werken, Harry? In die kroeg? Ja, want ik kwam met dienst vandaan en toen kwam het mooi uit. Toen had ik nog geen baas. Dus toen hebben we in de kroeg gewerkt. Maar uh, ook van Zandvoort kwam erheen en veel harems. Omdat we tot drie uur op, open mochten zijn. In Zandvoort maar één uur. In Zandvoort was Peterfiets open tot drie uur. Maar dat was niet meer zo'n niet, niet zo echte kroeg. Daar. Uh, Hoe lang heb je dat gedaan, de, de, gewerkt uh, in die kroeg? Uh, misschien een jaar of drie, vier. Daarna ben ik vertegenwoordig geworden en daarna ben ik uh, ook weer wat anders geweest. In uh, Benveld was eigenlijk zo. Er was uh, wel ontzettend ontzet druk. Voor ook uh, van, de, van de voetbaljongens en zo. Maar wat ook. Een... Uh, Buiten een groot terras, en toen werd er nog veel gefietst naar Zandvoort. Dus voordat ze in Zandvoort kwamen, werd er al een koffie en een borreltje gedaan, en op terugweg ook op hun dode gemak. Wat we daar, en meestal, mijn moeder was daar het opperhoofd, ruzie dus was er niet, dat kon niet, want dan kwam ze erbij en dan. Uh, en s'avonds kwam de politie wel eens eventjes uh, achterom een kopje koffie doen, en kijken of het hele boel in orde was. Een hele mooie, drukke tijd. De, ja, en de trim de... Die kwam natuurlijk ook langs op dat die moment. Die kwam ook nog langs aan de achterkant. En de mooiste tijd hebben we nog gehad, in, in, in, was er in Zandvoort wielrennen. Dan mochten de, kwamen veel Belgen, tijd van Peter Post nog wereldkampioens. Uh, Bentveld werd afgezet. Mochten ze niet verder met de auto. Kwamen ze dan met uh, autobussen. En werden met een bus opgehaald, maar die Belgen die, die, die liepen dan wel naar, het was op het circuit in een stukje in het dorp, die lieten gewoon hun auto staan en die kwamen bij ons met de tuinslangen zich wassen en, en die blijven een hele nacht tot het wielrennen was. Zandvoort was een beetje overgeorganiseerd, ja. die zijn met zoveel broodjes en dergelijke dingen. Duizenden weiden. broodjes. En wij hadden van alles en alles tekort. <coughs> ze, ze wilden graag bols op het laat hebben. We limonade maar bols genoemd. Het was een... Uh, Zo'n soort kroeg was het. Okay. En s'avonds ook de, de gasten uit... Uh, uit, Amst-, uit Haarlem vandaan. Want die moesten ook dicht. Dat was daar... Mooie tijd. Mooie tijd. We hebben ook nog wel eens gehad... Als, uh, er was een parkeerplaats bij. En er was een grote trap naar beneden voor de voetgangers. En als iemand nou s'avonds... Het trappetje had genomen met zijn auto. Dan kon er voor de rest niemand meer weg. En dan zeiden we, je moet toch allemaal lopen. En dan kwamen ze zondagsmorgens de auto's ophalen. Maar daar is nooit iemand met drank op met een auto weg kunnen rijden. Want die kon ze sluiteling leveren bij mijn moeder. En ja, zo gang. hoort het ook. En dan liepen ze naar Zandvoort. En zo hoort het ook. Ja. Harry, ik heb een foto voor me liggen dat jij in een straaljager zit. Heb jij een... Nee, dat is een uh, straaljagertje. Een straaljagertje? Dat ziet eruit als een straaljager. Wat deed Die, jij ja. in dienst? Ik moest net als al mijn broers in dienst. Ja. En dan, als je dan uh, een bepaalde school had gehad, dan mocht je kiezen voor voor de luchtvaart dan kon je jachtvlieger worden dus uh, straaljagerpiloot ja. dan dacht je bij de, van tevoren en, en werd je dat niet moest je toch in dienst dus het maakte verder niet uit en toen had ik uh, we waren met twee broers die bijna tegelijk in dienst gingen en ik had gekozen voor de luchtmacht en op den duur ben ik toch goedgekeurd en dat duurt heel lang voordat je er doorheen bent en het was in de Koude Oorlog, dus je werd met een rotgang opgeleid voor straaljagerpiloot. Maar je begint natuurlijk. op een uh, normaal vliegtuigje, een Fokker S11. Is is Dan krijg je 11 uur les. Nu zou je het met je auto tekort aan hebben. Maar dat moest je in 11 uur. buiten een partij uh, stuntvliegen. Ik zal het zo uitleggen wat stuntvliegen inhoudt. Het is niet wat je. Ik heb daar, uh, had daar veel plezier in, ik heb daar mijn best gedaan. En maar op de, op de dag van de solovlucht, daar vandaan zou je overgaan naar zwaardere vliegtuigen. Had ik gekozen toen ik dus opgestegen was. En ik had nog een klein beetje moeite om een parisuit onder mijn kont te krijgen met riemen. Dus een, uh, we hebben het over uh, meer dan vijftig jaar terug, hè? En de mic van me, dat is een microfoon die ik hier voor me... die zat dan met een soort elastiek, over je leren kapje. Die zat niet lekker, dus ik stijg op... en ik liet al met, door mijn vleugels te bewegen zien dat ik geen radiocontact had. Maar ik hoorde hun wel een beetje van dat ik terug moest komen. Maar ik deed het nog een keer, dus dat ik geen contact had... en dan moeten ze van je aannemen. Maar toen ik in de lucht was, had ik van Gils Rijen... ...steeg ik op en had naar de kerktoren van Breda moeten vliegen... ...en dan terug naar de kerktoren van Tilburg. Dat was onze vertrouwde route, zo ben je ook begonnen. Geen stunts uithalen en dan netjes neerzetten. En ik ben van uh, Tilburg. Dat zag ik het eerste, ik denk dan maak ik dat ook maar zo af... En ik ben bij Breda gedraaid. En ik heb dus de route verkeerd gedaan. Maar goed netjes aan de grond gezet. En uh, toen zei ze: Je had wel radiocontact. Ik zei: Maar ik had het zo druk. Ik kreeg wel een pluim, dus dat ik uh, had getoond dat ik geen radio kon. En, en geen fouten gemaakt. Ik heb hem ook niet aan de grond gevlogen. Ik heb hem aan de grond gezet. En toch was dat, euh, kwam een vergadering dat ik had toch euh, een dienstopdracht niet uitgevuld. Doe je dat met een straaljager, dan zit je in plaats van Berlijn in, in, in Londen en andersom, snap je. Ja. En zo streng was dat allemaal. Maar ik vond het niet erg, want daarna heb ik nog een heel goede tijd gehad. We gaan even praten over nog, uh, even de muziek. Het dus blijft draaien, wordt uit alle hoeken verblind door het licht. Kan niet meer terug om je over te halen, zonder om te kijken verdwijnen uit mijn zicht. Ik haal mijn ogen dicht. Hoor geen geluid, denk aan jouw besluit Maar laat me niet raken door het breken van de lijn Tussen jou en mij Verraten door de tijd die niet stil blijft. Was dit. Ja, dat was Walter Cruz en Pearl Josephson, Breken van de Lijn, op speciaal verzoek van uh, Harry, Harry van Deurzen. Harry, waarom? Dat draai ik voor mijn, voor mijn zus. Die, uh, die geniet daarvan, Marie van Deurzen. Ze woont in het huis van tante Kober van de Schinkel. En waarom die muziek zo mooi vindt, uh, meer stemmige muziek is altijd mooi... Maar ik hou van contrasten en die, die Walter Kroes, dat lijkt wel een betonmolen. En... Uh, Jozefson, Pearl Jozefson. Pearl Jozefson, dat, dat klinkt als een viool. En zo had je net ook Sucro met uh, Botticelli en dat soort muziek, dat is... Uh, je hebt een goede keuze gemaakt van de dat, muziek. Dat springt eruit altijd bij mij. Complimenten. Ja. Ha, en uh, mevrouw uh, Kudon, die heeft uh, Bozzelli aangewezen. Oké. Okay. Uh, uh, uh, nog even, dames en heren luisteraars, de uitspraak, sachier, en savez, Nibel. als u dat weet, uh, staat ergens op een huisje geschreven, kunt u bellen naar de studio, 5730393, uh, we geven u straks de uitslag daarvan. Als we de... niet bellen, gaan we toch de uitslag Ja, precies. Um, als ik ook weer uh, terugkom. Harry, TZB en het politieaftal. Mijn broer en ik, die voelde... In TZB. En we woonden ook op het tcb trein Jullie woonden op het tcb We woonden bij het tcb trein Bovenop, de kende beneden was het voetbalveld. En daar werd ook veel door de politie geoefend. En we trainen natuurlijk met TZB. Maar de politie had een elftal. Net als de brandweer. En die kwamen wel eens een mannetje tekort. En wat wilde nou het geval als ze op maandag speelden... Dan zei ze zondag, als ze constant was, een agent te kijken ook. Dan kan je morgen niet uh, met ons meedoen? En dan halen we je op. En ik zei, ja, maar ik moet naar school. En dat moeten ze thuis niet wezen. Nou, dat, was, je, dat was geen probleem. Dat zouden ze wel regelen. Maar dan ik, ik hoefde nergens wat te zeggen. Ook niet thuis en ook niet op school. Nou, wel het geval dat je dan zondags gevoetbald had. En s maandags met de politie mee moest. Dan kon je wel je voetbalschoenen verstoppen en in je thuis doen. Met een beetje bagger eromheen. En, maar je kon geen, geen voetbalkleren meenemen, want die ging mijn moeder aan de waslijn. En die mochten niet wijten. Maar nou de politie, die had dan wel extra shirtjes en een, een politie shirtje. Maar meestal was het ook blauw. En dan wilde dat je s maandagsmorgens naar school ging. Op de fiets, maar die zette om de hoek bij jou maar Floor neer op de Zandvoortslaan. En dan, die hoefde ik niet te weten waarom, dat interesseerde hem niks. En dan wachtte je daar en dan kwam een politie volkswagentje. En dan stapte hij in en dan moest je naar hem voetballen. Maar dan kwam je een stukje verder. Dan zag je je broer staan en dan dacht dan zou hij een lekker band hebben. Een broer Ton Maar dat interesseerde je verder niet, want het was belangrijk, die, die politie. Maar dan kwam een politiebusje een oude volkswagen. En die stopte bij mijn broer. En ik denk: godverdomme, vertellen. Zei, nou. En dan kwam je daar op het veld. En dan was mijn broer midden voor en ik rechts binnen. En er werd verder niet over gepraat. En als je dan een doelpuntje maakte... En dan, dan brachten ze je weer thuis bij je fiets. En thuis werd er niet over, ge, over, over gepraat. Later zag je dus... Met, ja, ze hoorden ze wel wat. De politie gewonnen had. En zei, mijn vader, dat weet ik niet hoor... En mijn moeder kijkt je aan. En die. Uh, zei dan ook verder niks. Maar die wist dan ook alles. Harry, wie zaten er in het uh, politieafval? Ik moet. Ik weet ze niet allemaal meer, maar ik heb hier Platjes, Mink, uh, Kruif. N niet schoon, die was even te groot. Oma. Uh, nog een keer de uh, Kruif. Uh, Hengelveld. Herman Hengelveld, dat was een goede politieagent toen de tijd. Uh, ik weet niet meer. Nee. Oh. Akkoi, kan ik wel wat leuks over vertellen. We werden kampioen met deze bij... In, uh, op de Kennermenweg. Wij krijgen een borrel aangeboden en we drinken wat. En Christine van de EMM, de, de schilder van de EMM, op de Halemestraat. Die had twee zonen in het voetbalhelft, wat kampioen was. En dan mochten we komen eiten. Dus we lopen van de Kennemerweg vrolijk naar de Harlemstraat. En daar heeft de jongste zoon van Christine Willem... die werkte bij uh, de garage op de Korsverlorenstraat. Autogarage. De hoek van de, ja, de Korsverlorenstraat. Ja, ja. En die had een motortje in elkaar geknutseld. En we komen aanlopen zo. Een slokje op. En binnen hebben we nog wat gekregen. En voor het eiten laat hij zijn motor zien. Die had hij wat aan geprutst. En ze gaat er eens op zitten. En duwt me aan. En ik rij. Hij gaat aan. En moest ik eigenlijk nog zoeken hoe die werkte. Nou had ik het gas gevonden. Dus ik kon wat harder. Komt er bij de katholieke kerk. Staat een politieagent met een fluitje. Ja. En toen werd je nog teruggefloten. Met zo'n fluitje. En die gaat toen op de fiets achterna, En die kon niet stoppen. Echt niet. Ik ga de grote krocht in, en ik denk, dan ga ik zo om. Dan ga ik het zwarte landje, treinbaan af. En dan kom ik bij Christine in de tuin. En dan uh, komt er nog een agent met een fluitje. Van de, hoge, van de Oranjestraat af. Allebei achter me aan fietsen. En. Ik kan nog net het zwarte landje over. En op de hoek van de in de weg. Ben je gepakt? Dan sloeg de motor af en toen ben ik gepakt. Ik zit op het politiebureau. Hij mag me niet opsluiten... omdat ik in de vliegeropleiding zit... en moet maar een bellen. Dat was meneer Akoy En hij heeft zo dikwijls gebeld... en toen zag ik eigenlijk al van... dan ga je hier maar zitten. En de... Achterdeur gaat open van het politiebureau. En heel Thijs erbij komt binnen. Noem ze maar eens op. Met de voorzitter, dokter Brogges. Ik weet niet of meneer Broggers. Dokter Roberts. De duivel en zijn oude moeder zitten op zijn zand. En die zingen ook oh, dronken Thijs erbij. En waar kom jij zo laat vandaan? En hij staat op. Die man is het helemaal zat. Ook die twee agenten die van die politie hemel gaan. Eruit allemaal. En hij zei ook nog zo de erop. En toen is dat hele zootje uit de politie. Harry, het programma is ten einde. Maar alle respect voor de politie van <laughs> zantwoord. Het, het waren gewoon vreselijk aardig mensen. Harry, het is het einde van het programma. <laughs> We zijn nog niet aan de helft toegekomen van wat je allemaal wilde zeggen. De uitspraak. Sachier en savez libel Wat betekent dat? Dat is... <coughs> Zandvoorts voor... Zandvoorts, sogges en s'avonds niet bellen. Dus bij een pensionnetje, als de mensen aan het werk waren... dan moest je daar in de ochtend en in de avond niet bellen... en ook niet ambingsten. Dus ochtends en s'avonds niet bellen. En de stuipen daarnaast... Sochee, ansave, niet bellen. Prachtig. Harry, ik ben je bijzonder erkentelijk dat je weer wilde komen in dit programma. Volgende week, lieve luisteraars, hebben we hier Corrie Stram. En we gaan praten over de, nee, het Protestantse Bond in de Brugstraat. Dit was het programma ZFM Oud-Zandvoort. Bedankt, voor het draaien. Via de kabel op 104.5.